Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 1 uur. Patrice ho, ho. Strautman met het NOS-journaal. Een voormalige Afghaanse informant van de militaire inlichtingendienst MIVD... wil dat de Nederlandse overheid hem een Nederlands paspoort geeft. Ook wil hij een schadevergoeding van honderdduizenden euro's. Dat bevestigt zijn advocaat na berichtgeving van De Telegraaf. De Afghaan werkte voor de MIVD tijdens de Oeroeskommissie van Nederland in Afghanistan. Volgens de advocaat is de man zijn leven in Afghanistan niet meer zeker... omdat hij nog een schuld heeft staan bij zijn tipgevers daar. Zijn advocaat wil nog deze maand een gesprek erover met minister Bijlenveld van Defensie. De Afghaanse informant verblijft nu in Nederland op basis van een tijdelijke vergunning.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 En ook in Nederland zijn demonstranten in gele hesjes de straat opgegaan. In Rotterdam lopen honderden mensen over de Erasmusbrug. Ook in Den Haag, ook maar Maastricht en Amsterdam... zijn betogingen van mensen die gele hesjes dragen. Tot nu toe gaat het allemaal vreedzaam. Mogelijk zijn de doden en gewonden in een Italiaanse nachtclub... vooral gevallen toen een balustrade, die diende als nooduitgang, instortte. Dat meldde Italiaanse media... op basis van een eerste reconstructie van de gebeurtenissen. In de nachtclub waren zo'n duizend mensen bijeen... voor een concert van een Italiaanse rapper. Toen iemand een irriterende stof spoot... rende mensen in paniek naar de nooduitgangen. Daarbij vielen zes doden en tientallen gewonden.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 er was er ook een, die rozenpak bij. En die leek precies op een jeugdkiek van mij. Weet je nog wel, Aadjetje. Oh. Wij kiekten al zijn leuke dingen, weet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 Onderweg zometeen. Muziek van de trekvogels. Ook Mieke Telkom heb ik meegenomen. Maar eerst hier de Limburgse zusjes met Waarom? Amen. <laughs>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 Leave it on. we should sure. Vogels met de Kleine Schooier. En daarvoor Mieke Telkom met Jurgen en Leila. En de volgende artiest is Boudewijn de Groot... met het lied Het Land van Maas en Waal op de tekst van Leinert Nijg... dat begin 1967 op single verscheen. Het is een van de grootste bekendste nummers... en het enige dat de eerste plaats in de Nederlandse top 40 bereikte. U hoort hem nu, Boudewijn de Groot, met Het Land van Maas en Waal...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 En we praten en we zingen en we lachen. Het land van lachen. van lachen. van lachen. Het lachen. Het lachen. Het lachen. Het lachen. Het lachen. Want al is ze aardig, ze doet wat eigenaardig Wanneer ik op het hoekje wacht, des avonds om een uur of acht Komt ze dan te laat, dan kijk ik reuze kwaad Maar dan zei zij dat hem, met haar allereerste stem Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen Kijk eens naar het kuiltje in mijn kind. Zeg doe toch niet zo flauw, en lach nu maar in schouw. Heusje kijkt zo nijdig als een spin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 beter bekend als zangeres zonder naam. Geboren in Leiden op 5 augustus 1919. en overleden in Hoorn op 23 oktober 1998. Ze was een Nederlandse zangeres. en ze vertoogde onder de artiestenaam Zangeres zonder naam. decennia lang het Nederlandse levenslied. Hetgeen haar ook de bijnaam Koningin van het Levenslied opleverde. Tot haar groot succes behoorde. Ach, vaderlief, hoe drinkt niet meer? Dat was 1959. De Blinde soldaat 1962. Mexico, Het Soldaatje, De Vier Raadsels, Mandoline en in uh, Naukosia... Keetje Tippel en nog veel meer grote hits heeft ze gemaakt. En u hoorde Jalousie in iets minder bekende hit van de dame. En daarvoor Annie de Reuver en Karel van der Velden. Het kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. In de volgende plaats, voor u klaarstaan... zijn jonkers en joffers met twintig kleine vingertjes. Twintig kleine vingers, wat oh zijn ze klein...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 Veel plezier. Want wie meisje hoopt te trouwen, die moet dus goed onthouden. Het meest van alles doet hem, zo'n bord maar weer een doelaar. Oei, de dames aan boordie. De dames aan boordie. De dames aan boordie. De dames aan boordie. De dames aan boordie. De dames aan boordie. De dames aan boordie.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 Slapen, slapen, slapen, slapen Dag kindertjes, blijven jullie maar lekker slapen hoor Dag Haha, ze kunnen het weg, maar. <laughs> hey. nu is ze weg, nu is ze weg Nu is mama weer weg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 Nee, de draad is naar boerrie. waarom zou je boos zijn op mij?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 Ja, dat was Muziek van de Bietenbouwers... met Anneliese en daarvoor drie kleine kleutertjes... met de trappelzak Boogie. En de volgende artiest is Eduard Christiani... beter bekend zonder zijn artiestenaam Eddie Christiani. Geboren in Den Haag op 21 april 1918... en overleden in Aalsemeer op 24 oktober 2016... Hij was een Nederlands gitarist, zanger, componist en tekstschrijver. En hij was tot 2010 nog actief als zanger. Al trad hij zei dat 2008 niet meer in zalen op. Nou, de man heeft een heleboel hits gemaakt. Hij staat er in Nederlandstalige levensliedtraditie... naast Lou Bandy en Willy Derby. U hoort hem nu met een hit uit 1952. Eddie Christiani met Kom weer naar huis. Kom weer naar huis. Als je verandert.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 We'll Oh mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Luister toch steeds naar Zandvoort uit Zandvoort iedere dinsdagochtend. Tussen 11 en 12 neem ik u mee op reis terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar oud-Hollandstalige muziek. En zojuist hoorde u het orkest zonder naam met het lied van de IJssel. En daarvoor Willeke Alberti met Spiegelbeeld. En de volgende groep is het Leddy Trio. Was een Nederlands muzikaal trio dat amusementmuziek speelde. Het kende een wisselend samenstelling, het begon in 1947... en eindigde midden jaren 70. Hits waren onder andere beestjes, balen uit 1960, 61, ik ben de kluts kwijt... in 1968, Ajax, Ajax, Ajax is er zo, die haalde bijna de Nederlandse top 40... Het hoesontwerp van de Dikke Brunenstein. En in 1971 aaien, aaien, die Caballero. Een reclameplaatje voor een sigarettenmerk, natuurlijk Caballero. En u hoort ze nu, het Liddy-trio met Helemaal Door Dollen. Zij was van Tennessee. Wij maakten kennis bij een Tennessee. Zij had meteen mijn volle sympathie. Ik was helemaal door dollen.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 Ik nog een jungske was, van de joroffsus. Toen vong ik heel van alles aan en leid ik niks met rust. Zo dich aan het drummolken en pak de michkeukske. Dat zachte man doet de geen Ik zet ich in het heukske. De woord is houdt niet was hou ik heer wie iedere metje aan mijn ziel, Ik knap gezichtje een aardig kindje met ondekoppen deukske, Ik sprook dan met dat metje af op een of andere hekske, Ik later er gong, ik was vol gouden moed. Je afscheid in de gang, ik weet het nog zo goed. Op eens verscheen de schoonpapa, daar zag u met de vuilskje. Wat moet dat met mijn dochter nu, daar in dat duistere heukske? Tralala. Ens wie Petrus komt, klopt al aan de deur. Dat zet er jong, kom doe maar in de steester heel goed vuur. du hebst toch neem eens God gedongen, er staat niks in mi beuksje. Daar vroeg ik, Petrus, zet mij maar met een engelke in een Tralala.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 Hoe verhucht, ik steeds ontwaakte in ons hutje bij de zee. Hoe verhucht, ik steeds ontwaakte in ons hutje, ons hutje bij. verbeelding ziet de bloemen voor ons nederig venster staan. En het strand waar ik schelpen garde glanzen bij het licht der maan. Ik hoor mijn moeders zoet vermaat.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 Ter rust mag vleien in ons hutje bij de zee. Toe de hoofd, ter rust mag vleien in ons hutje, ons hutje bij Helmink met het huisje bij de zee. Nee, wat zeg ik? Het hutje bij de zee. Bijna hetzelfde, maar niet het huisje, maar het hutje. En daarvoor Frits Rademaker met het huske. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard als u een stuk gemist heeft... aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan... Johnny Lyon, met die grote hit, zo'n Maar eerst hier Johanna Louise Greulo. Beter bekend als Anneke Greulo. Hij heeft ons op 14 september 2018 verlaten. Toen is ze overleden. U hoort er met brandend zand. Ik wens u nog een hele fijne week. Misschien tot volgende week dinsdag. En ik zeg tot ziens.